Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Rond Utrecht ligt het treinverkeer plat. De storing ontstond kort na 9 uur door een wisselstoring. Hoe die precies is ontstaan is niet duidelijk. Van er naar Utrecht Centraal is helemaal geen treinverkeer mogelijk. ProRail denkt dat de storing zeker nog tot 11 uur gaat duren. De NS geeft het advies om Utrecht te mijden en om te reizen via omliggende steden. In alle delen van de Indische Oceaan is een tsunami-waarschuwing van kracht. De melding volgt op een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum van die beving lag in de buurt van de eilandengroep de Nicobaren... en het noordwestelijk deel van Sumatra. Over eventuele schade of slachtoffers is nog niets bekend... In de stad Osh in het zuiden van Kirgizië blijft het onrustig. Groepen jongeren trekken zich niets aan van het uitgaansverbod en trekken plunderend en brandstichtend door de stad. De relschoppers hebben het vooral gemunt op de Oezbeekse minderheid in de stad. Veel huizen van Oezbeken zijn in brand gestoken en de bewoners ervan zijn op de vlucht geslagen. Het leger heeft inmiddels de opdracht gekregen om met scherp te schieten. Tot nu toe zijn er bij het etnische geweld zeker 75 mensen omgekomen. De interimregering van Kyrgyzije heeft Rusland gevraagd om militairen te sturen, maar Moskou houdt zich voorlopig afzijdig. In de Amerikaanse staat Arkansas wordt nog gezocht naar 24 mensen die worden vermist na overstromingen. Door hevige regenval in een nationaal park in bergachtig gebied traden rivieren buiten hun oevers, waardoor kampeerplaatsen onderliepen. Het pijl van de rivieren stegen een uurtijd met 2,5 meter. Er kwamen 17 mensen om. Aanvankelijk werden er meer dan 70 mensen vermist, maar de meeste zijn dus inmiddels terecht. Er wordt gezocht met onder meer helikopters en kano's. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat het dagen kan duren voor alle slachtoffers zijn gevonden. weer helder en overwegend droog. Vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar 10 graden aan zee en zeven land in maart. Morgen droog en bewolkt. Het wordt gemiddeld 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En jij, beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar. Live. ZZFM. Met, Met nu de Groove Empire.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 I'm gonna blow it up, shake